Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Het Openbaar Ministerie wil nog steeds dat Ines Wisky, de oud-advocaat van Ridwan Taghi... voor de rechter komt voor deelname aan een criminele organisatie. De OM wilde dat vorig jaar al doen... Maar de advocaten van Wesky zorgen voor vertraging, vertelt de hoofdofficier van het OM net in het tv-programma Nieuwsuur. Er worden allerlei formele verweren op dit moment gevoerd uh, door de verdediging van mevrouw Wesky. En dat betekent dat wij op dit moment nog niet uh, naar zitting kunnen. En op enig moment, op het moment dat, dat die verweren uh, zijn afgerond en wij klaar zijn om die dagvaarding uit te brengen... dan zullen we mevrouw Wesky daar als eerste van informeren. Wesky was al geschorst als advocaat nadat ze ervan werd verdacht informatie van Tachy vanuit de gevangenis door te brengen. Spelen. Een student aan de politieacademie in Hardingsveld Giesendam in Zuid-Holland is opgepakt op verdenking van wietwassen en drugsbezit. Hij hoeft ook voorlopig niet naar zijn werk of zijn opleiding te komen. Vorige week doorzochten agenten al zijn huis en vonden daar waarschijnlijk drugs. Hoeveel is niet bekend, maar de burgemeester heeft na de vondst het huis direct op slot gegooid. Groot feest bij NEC. Voor het eerst in 24 jaar staan ze in de finale van de KVB-beker. Na de overwinning op Kambuur vanavond. Het werd 1-2 in Leeuwarden door goals van Japanners Ogawa en Sano... Het klonk zo bij het eindsignaal. En dan is het afgelopen. Heeft NEC de buit binnen? Zij gaan voor de vijfde keer in de geschiedenis naar de finale van de KVB-beker. En bij Cambuur liggen ze uitgeteld, uitgeput en uh, helemaal op op het veld. Ja, de tegenstander wordt of Feyenoord of FC Groningen. En dat weten we donderdagavond. En een bijzonder moment dan nog vandaag in de stal van Klaas en Ankie in de buurt van Dokkum. Daar liepen ineens zes lammetjes rond. Nou, ik zocht om nog eens skiën, wat er nog een, een oren bezig werd, dat ze van oren win, maar. De winnetza, win al van deze? Ja, je hoort het te zeggen, een schaap met een zesling. En dat is best wel bijzonder. Ze hebben nog gekeken of er niet een paar lammetjes van een ander schaap waren. Maar nee hoor, en dit hebben ze nog nooit eerder meegemaakt: wel eens een vierling of een vijfling. Maar dan waren ook niet alle lammetjes helemaal gezond. En dat is nu wel zo. Helaas heeft moederschaap maar twee spenen. Dus moeten vier lammetjes aan de vlees. Dan nog het weer. Het koelt flink af nu. Op sommige plekken gaat het vannacht wat vriezen. Morgen begint met zon. Later wordt het bewolkt. En een graad of 10. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, TV, TV radio en internet. Met nu. Tussen App en Vloed. U luistert naar Tussen App en Vloed. Bij ZFM Zandvoort. Tot middernacht is Charle Duif weer uw rots in de branding. En de mooiste ballads komen voorbij. Longer than there have been fishes in the ocean. Higher than any bird ever before. Stronger than there've been stars up in the heavens. I've been in love with you, stronger than any mountain. En Vogelberg, Longer Than. Speciaal voor uh, Orno Hulsoft draai ik dit. Uh, als je in het leven een proefballonnetje op wil laten, luisteraars, kan je het beste met NENA doen. Nee, nou, 1999, Lufballon. En u denkt natuurlijk bij wij. ja, die duif heeft altijd de easy listening muziek zo hoog is te verhandelen. He? Altijd easy listening muziek en dit was zo up tempo en uh, best wel een beetje lawaai er ook. En ik, maar ja, ik dacht, als u daar met een wijntje en een blokje kaas zit en nog een wijntje en dan nog een wijntje, dan valt u misschien in slaap. Ik denk, dan moet ik jullie toch een klein beetje wakker houden. Nou, daar was dit helemaal voor bedoeld. En soms dan uh, word ik gewoon gered door de bel. En nu ook. staat nou, hij nou op de kermis in de carousel en uh, dan gaat er een bel en daar is hij door gered en dan uh, loopt hij door de, hart, uh, de gebroken Hartenlaan geen idee waar hij is misschien wel in Haarlem, ik weet het eigenlijk niet ik, ik ben natuurlijk geboren in Haarlem maar de Hartenbreeklaan nee, nee, ik heb wel de Hazenpaterslaan daar ben ik geboren maar de Hartenbreeklaan, nee, nooit van gehoord uh, we gaan even genieten van Ben het ratje Michael Jockers. Ah, het eh, verhaal van een ratje gezongen door Michael Jackson. Een live uitvoering was dit luisteraars. konden kon ook horen in het publiek. Hè, het razend enthousiaste publiek. Well, I woke up this you were on my mind. I said you were on my mind. Got worries, whoa, whoa. I've got worries, oh, I've got that survive So I went to the corner Just to ease my pain I said, just to ease my pain I got troubles, oh Oh mine en Sint-Pieters met uh, You Were On My Mind. Jullie waren in mijn gedachten. Geldt voor alle luisteraars vanavond hoor. Jullie zijn allemaal in mijn gedachten. ken jullie wel niet allemaal bij naam. Ja, sommigen wel natuurlijk. Maar uh, de meesten niet. Er uh, zijn zelfs mensen in Canada en in Amerika die meeluisteren. Gewezen zandvoorters die geëmigreerd zijn en zoveel binding hebben met Zandvoort... dat ze af en toe nog uh, ZFM Zandvoort opzetten. Nou, leuk voor mij, want dan uh, ben ik internationaal bezig, luisteraars. Nou, wat wil je nog meer als, als uh, radio-dj... als internationaal bezig uh, zijn, je, toch? Luisteraars. Dream. Droom maar lekker door, duifje. dream, dream. dream. Charms whenever I want you. All I have to do is dream, dream, dream, dream. When I feel blue in the night and I need you to hold me tight. die man ook succesvol in de jaren 60? The Everly Brothers Dream. Uh, David Gates, leadzanger van de mooie groep Brad. Jaren 70 heb ik het dan over. En wat dacht u van het nummer Everything I Own? Nou, David die, uh, is zeker nog niet wakker. Uh, David, jongen. Je moet wel uh, even paraat blijven. Als ik vraag of jij eventjes uh, Everything I Own wil zingen... dan moet je dat ook meteen uh, voor me doen. Nou, hij belooft het. Ja, ben je er klaar voor? Nou, dan komt hij hoor. Gelukkig. Pff, you sheltered me from Keep me warm. Keep me warm. Set me free, set me free the finest years I Waarover hebben om een meisje terug te krijgen. Niet te geloven. Hello Noes, you've lost that loving feeling. I never your when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertip. Trying hard Ja, oorspronkelijk bekend natuurlijk van de Walker Brothers. Bring back that loving feeling. Ja. We kunnen niet zonder de liefde-luisteraars. En uh, de ware liefde die uh, telt. True love, ways. Dit zijn Peter en Gordon. Just you know why, why you and I will buy and buy. No true love, ways sometimes we'll sigh. You and I know true love waits throughout the day. Cry and you know why, just you and I know true love wave. throughout the day. Our true. Ik zei dus toch luisteraars, uh, het is alleen de ware de liefde die telt. En als ik orno mag geloven, dan moet je gewoon ook de barricades opgaan voor ware liefde. En dat doen we allemaal weer met de Spendau Ballet. Through the Barricades. Ik ga lekker voor zitten hoor, want het liedje duurt zeven minuten, alstublieft. De liedzanger van uh, Spender was uh, onlangs nog in Nederland, in uh, Hilversum, in de Vorstin. Waar hij live op trad met een ander beentje dan wel. Niet Spender maar, maar toch. Je weet wel, uh, luisteraars, waarom uh, Jezus niet in, uh, in België is geboren. We konden hem niet zo gauw de drie wijzen vinden. Nou, dat is uh. natuurlijk dus Bethlehem en het ligt dan weer in de buurt van Nazareth. En Nazareth, die zijn dan weer ver, uh, verantwoordelijk voor het nummer Love Hurts. Nazareth. Love Hurst is ze. stem, die zal ook wel behoorlijke pijn doen, want ik kan die hoopman hoog, zeggen <laughs> doet pijn. En ik geef u nog meer wijze raad vanavond, luisteraars. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Uuh. The Travelers, Silence is Golden. Een enorme hit, luisteraars. We gaan naar de Nederlandse groep The Cats uit Volendam. Times Were When... The cats. Verveelt ook nooit om naar te luisteren. We gaan naar de bossen van Noorwegen. Norwegian Wood. Hallo. Hallo. Nogmaals, hallo. Dus ze hebben vloed, luistert u naar luisteraars. Eén uh, na laatste nummer, dit Lionel Richie natuurlijk. Ik ben alone with you inside my mind. And in my dreams, I've kissed your lips a thousand times.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 One love Om weer in de auto te komen. En naar Bloemendaal te rijden daar ga ik een, uh, een kort tukje doen. Even af. Want ik moet uh, morgenochtend hier om 8 uur weer zijn, luisteraars, om de week door te zagen. Jawel. Voor ja, je me de kroeg uitsmijdt. Ik wou nog even afscheid nemen. Al is het ook de hoogste tijd.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 Ah, morgen, ik heb uh, mijn handzaag al mee, u hoort het. Morgen ga ik de week doorzagen, dan uh, lekkere we houden ook. Wat vlottere muziek natuurlijk en uh, stukjes cabaretjes erdoor. Dus ik hoop dat u er morgen weer bij bent. Dank voor het luisteren en een rustige nacht. Doei. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.